1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Drie ton in beslag genomen bij drugsactie in Utrecht. Nek-a-nek-race bij presidentsverkiezingen Nigeria... en negen maanden puinruimen bij kerncentrale Fukushima. Het weer. Overwegend zonnig. Landinwaarts ontstaan stapelwolken en mogelijk een enkele bui en het wordt daar vanmiddag 17 tot 20 graden. Op de Wadden een graad of 13. Vanaf morgen blijft het droog met volop zon... en maxima in het binnenland rond 22 graden. De politie heeft in de provincie Utrecht 12 mensen aangehouden... die behoren tot een drugsbende. De verdachten zijn mannen en vrouwen van 21 tot 44 jaar. Gisteren deed de politie invallen in verschillende woningen... in de provincie Utrecht. Daarbij werden twee hennepplantages met zo'n 1300 planten aangetroffen...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 En bijvoorbeeld een eethoek in beslag genomen. Dus uh, alles wat van enige waarde had, en dat was zeker in die woning, dat is meegenomen. En bij de actie waren in totaal 50 agenten betrokken. Het lijkt spannend te worden in Nigeria. De uitslagen van de presidentsverkiezingen wijzen op een nek aan nek race tussen zittend president Goodluck Jonathan en de oud-militair-leider Buhari. Correspondent Koert Lindeyer, wat betekent de uitslag voor beide kampen? te winnen moet je meer dan 50% halen, uiteraard. Maar je moet tegelijkertijd in twee derde van de 36 deelstaten... ...moet je 25% van de uh, stem halen. Dus in die zin zal het nog wel even duren... ...eer iedereen zijn berekeningen heeft, uh, heeft kunnen uh, doen... Als ...het zo is dat het een nek aan nek race wordt en dat er een tweede ronde moet komen... ...dan is dat slecht voor Nigeria, denk ik. Uh, Buhari, de voormalige generaal, heeft al zijn stemmen in het noorden gehaald... ...terwijl Boedlock Jonathan zijn meeste stemmen in het zuiden haalt. Nou, die traditionele splitsing tussen noord en zuid... ...die zou heel, nog veel scherper komen te liggen wanneer er een, uh, een tweede ronde... Uh, moet worden gehouden. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat Goodluck Jonathan de meeste stemmen krijgt en ook die twee derde, 25% in twee derde van de deelstaten, omdat hij toch ook uh, enige aanhang heeft in het noorden, terwijl Buhari geen enkele aanhang heeft in het zuiden. Uh, tot nu toe is het rustig uh, in Nigeria, maar door, ja, door die nek aan nek race wordt er wel wat uh, frictie, wrijving verwacht. Uh, denk jij dat het, uh, dat het zo rustig blijft zoals het nu is? Je voelt dat de spanning, uh, op, uh, oploopt. Ook, uh, hier in, uh, in, uh, Lagos. Overigens, het is rustig geweest met toch weer bericht uit Jos. Twee, uh, twee mensen doodgeschoten door soldaten zonder een bomaanslag in uh, Maiduguri. Dat is dan terroristisch uh, geweld. Maar de spanningen lopen zo hoog op. En ik denk dat vooral in het noorden de teleurstelling heel heel groot zal zijn... als uh, Buhari de noordelijke islamitische kandidaat, niet wint. En dat dan het geweld in het noorden te verwachten is. Okay. Tot nu toe een, een, een gespannen rust. Wanneer wordt de definitieve uitslag bekend? Ja, het zou eind, deze, eind vandaag uh, moeten zijn. Wanneer, maar wanneer de nek-a-nek-race uh, uh, bevestigd wordt... dan zou het toch wel eens uh, maandag kunnen worden. Maar de hoop bestaat dat het alsnog vandaag wordt. Mocht het vandaag worden, dan uh, aan het eind van de middag... praten we verder met correspondent Koert Lindeyer. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton is op bezoek in Japan. Ze sprak daar onder andere over de ramp met de kerncentrale in Fukushima. Clinton heeft de Japanners verzekerd dat ze alle steun krijgen van de Verenigde Staten die nodig is. We are going to be looking to the Japanese government and its plans for recovery and through our consultations to determine how best to utilize our assistance in an appropriate way.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 Hoe gaan ze de problemen met de kerncentrale oplossen?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 Ja, en dat is misschien nog wel een optimistische schatting ook.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 Dit is het NOS-journaal, het Ewoud de Jong. In Arnhem is een auto op een groep mensen ingereden. Dat gebeurde vanochtend vroeg rond 4 uur... bij het theater Sacrum in de binnenstad van Arnhem. Voor zover bekend is er één gewonde gevallen. Een man van 22 is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De politie vermoedt dat de mensen in de auto... verhaal kwamen halen na een ruzie... waarbij de ruit van de auto werd ingeslagen. De auto zijn we inderdaad aan het zoeken. Het gaat om een Renault Twingo of Clio... die groen of blauw van kleur is... en ongeveer zo'n 13 jaar oud is... En ja, herkenbaar zou kunnen zijn aan een ingeslagen zij of achteruit. In de nacht van vrijdag op zaterdag is op een parkeerplaats in Gelenen een auto ontploft. Daar zijn geen gewonden bijgevallen. De politie. We gaan er toch vanuit sprake is van opzet en niet van een, van een ongeluk. Dus ook de explosieve is daar bij de plaats geweest... om te kijken of er mogelijk meer explosieven aanwezig waren. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Die zijn nu samen met de technische charge om te bekijken... wat voor soort uh, springstof er uh, eventueel gebruikt is... En we hebben nu een uitgebreid buurtonderzoek ingesteld. En we zijn er nu nog mee bezig om te kijken uh, wat de reden is voor het gegeven het daar afgespeeld heeft. Auto's die in de buurt stonden geparkeerd zijn wel beschadigd geraakt. Bij zelfmoordaanslagen gisteren in Afghanistan zijn geen vijf, maar in totaal acht ISAF-militairen gedood. De NAVO noemde gisteren een van de bloedigste dagen voor het bondgenootschap in Afghanistan. Bij een aanslag in het oosten kwamen vijf ISAF-militairen om het leven. Ook vijf Afghaanse militairen werden gedood. En bij een andere zelfmoordaanslag in het zuiden... vielen nog eens drie buitenlandse militairen. Het totaal aantal buitenlandse militairen... dat deze maand in Afghanistan bij aanslagen is gedood staat nu op 23. Mexicaanse militairen zeggen dat ze de lokale leider... van het beruchte drugskartel Los Zetas hebben aangehouden. Die zou verantwoordelijk zijn voor de moord op 145 mensen... die onlangs werden gevonden in een massagraf... in het noorden van Mexico bij de grens met de VS...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 Bij een honkbalwedstrijd in Los Angeles is een toeschouwer gewond geraakt door een verkeerd geraakte bal. De slagman van de St. Louis Cardinals raakte de man per ongeluk in een wedstrijd tegen de Los Angeles Dodgers. De wedstrijd werd even stilgelegd, zodat de toeschouwer kon worden afgevoerd op een brancard. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat. Een van de spelers zei dat hij een hard, ploppend geluid hoorde toen de man werd geraakt. Sport. Rut van Nistelrooy is vier tot zes weken uitgeschakeld vanwege een scheurtje in zijn kuit. De spits liep de blessure gisteren op in de wedstrijd van zijn club HSV tegen Hannover 96. Van Nistelrooy hoopt de laatste competitiewedstrijd op 14 mei weer fit te zijn. De Nederlander heeft aangekondigd dat hij HSV na dit seizoen gaat verlaten. Voor welke club hij gaat spelen is nog niet bekend. En een uur geleden was er in de Amstel Gold Race... een kopgroep van vier man met de Nederlander Albert Timmer. Uh, Gio Lippens, uh, rijdt het kwartet nog steeds vooraan? Ja, die zullen voorlopig nog wel even vooraan blijven rijden. Want die voorsprong is alleen maar verder opgelopen. Zes minuten was het verschil een uur geleden. Inmiddels is het opgelopen naar negen minuten en vijftig seconden. En dat geeft maar weer aan dat de peloton uh, de zaak probeert uh, te controleren. Dat uh, de ploeg van Rabobank, die toch een beetje het gewicht van de koers draagt dit jaar... zoals we eigenlijk altijd uh, in de Amstel Gold Race... dat die zich op kop van het peloton... De hebben genesteld. En zij proberen dat gat in ieder geval binnen aanvaardbare proporties te houden. Dat het niet te groot wordt. Want. Dan zou de controle wel eens een keer kwijt kunnen zijn. Die vier die kunnen dus begaan. Een paar aardige renners wel. Zeker Albert Timmer. We hebben hem twee jaar geleden de Tour de France regelmatig van voren gezien. Toen hij bij Skill Shimano in ieder geval in dat grote evenement mocht meerijden. Hij was vaak betrokken bij ontsnappingen. Heeft zich ook wel eens eerder in de Absol Gold Race laten zien. Verder die Thomas de Gaan won vorig jaar nog de Ardense Pijl. Toch ook wel een aardig koersje. En dan hebben we Simone Ponzi de nummer twee van het wereldkampioenschap bij de belofte in 2008. En eigenlijk van de vierde man die Pierre Paolo de Negri is eigenlijk heel weinig te melden. Nog geen overwinningen gehaald in zijn carrière. En rijdt voor die kleine Italiaanse ploeg Farnese Vini. De vier werken dus wel goed samen. Zij hopen natuurlijk op kop te blijven. Totdat de live tv uitzending gaat beginnen. Want dan komen ze in ieder geval nog even in beeld. Dan is de sponsor weer tevreden. En dan kan de koers echt beginnen als de grote mannen zich erachter gaan roeren. Voorlopig houden die zich koers. Ze zijn zojuist door de ravitaillering gekomen. Betekent dat ze 106 kilometer gekoerst hebben. En dat ze nog een heel eind moeten rijden op weg naar de finish op de Kouwberg in Valkenburg. De marathon van Londen is gewonnen door Emmanuel Moutai. De Keniaan liep een tijd van 2 uur, 4 minuten en 39 seconden. En dat is een parcoursrecord in Londen. Bij de vrouwen miste Lorna Kiplagat de Olympische nominatie. Voor die nominatie moest ze een tijd lopen van 2 uur, 27 minuten en 24 seconden. Maar ze kwam 32 seconden tekort. Kiplagat maakte in Londen haar rentree na een kuitblessure. En dan is de verkeersinformatie bij de ANWB in Den Haag. René Passet. Goedemiddag. Dag uit, Een paar files, niet zoveel als gisteren. Maar op de A1 Amsterdam-Amersfoort wel weer file vanwege de werkzaamheden daar dit weekend. Tussen Muiderslot en Knop het Muiderberg, drie kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht, ook vanwege de spoedreparatie. Op de andere rijbaan, van Amersfoort naar Amsterdam, zat een file vanwege de werkzaamheden tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest, 3 kilometer. Dan de hoofdpunten van het nieuws. De eerste uitslagen van de presidentsverkiezingen in Nigeria... wijzen op een nek aan nek race tussen zittend president Goodluck Jonathan... en oud militair leider Abu Hari. De problemen rond de beschadigde Fukushima-kerncentrale in Japan... zijn binnen nu en negen maanden opgelost. Dat zegt tenminste exploitant Tepco. En voetballer Ruud van Nistelrooy is vier tot zes weken uitgeschakeld... vanwege een scheurtje in zijn kuit. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Uit de high dat spot hij hier over de spinnen. Ja, het is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Tweede uur van de perstribune met als hoofdgast Kees Priem. In Valkenburg, na aanleiding van de Gold Race nu aan de gang, de enige Nederlandse klassieker. Natuurlijk, weer een vraag op ons antwoordapparaat. En u kunt reageren op onze website op een nieuwe stelling. Robert Geesink kan uitgroeien tot de nieuwe Joop Zoetemelk. Robert Geesink kan uitgroeien tot de nieuwe Joop Zoetemelk. Eens of oneens, laat het weten op www.deperstribune.nl. Nicolette Bakker debuteerde vorige week, vrijdag was dat... in het betaald voetbal, als assistent scheidsrechter... bij de wedstrijd Volendam-Fortina Sittard. Een, uh, een vrouwelijke assistent scheidsrechter. Goedemiddag, Nicolette Bakker. Goedemiddag. Ja, niet de eerste, hè, want de tweede, de, de tweede moet ik zeggen... na Sjoukje de jong, hè, want die was in 2001 assistent. Klopt. Ja. Hoe voelt dat als vrouw in deze mannenwereld? Nou, dat voelt op dit moment wel heel erg lekker eigenlijk. Wat is daar <laughs> lekker aan? Nou, dat het doel uh, wat we gesteld hebben een aantal jaar geleden... en waar we zo heel erg hard voor gewerkt hebben... dat het op dit moment even gerealiseerd is. Ja. Dat is wel een uh, lekker gevoel, ja. Want je, want je debuut was uh, bij Volendam Fortuna Sittard. Ja. ja. En uh, wat hoorde je na afloop van dat duel over jouw rol bij, uh, bij de arbitrage? Uh, nou, dat het goed was eigenlijk. <laughs> ja, en van wie hoor je dat dan? Nou, direct na de wedstrijd uh, kwam de technische staf van de KNVB binnen, want die was uh, binnen in de kleedkamer, die was bij de wedstrijd aanwezig geweest. En mijn coach was erbij. En uh, nou, in totaal waren ze met z'n vieren en uh, konden ze mij vertellen dat ik een, uh, een goede prestatie had neergezet. Ja. En wat vond, je, wat vond je zelf? Want uh, ik bedoel, uh, je eigen indruk is vaak de beste als het, o als, als het eerlijk is? Ja, als het om je eigen prestatie gaat. Ja. Um, nou, ik was blij dat de wedstrijd voorbij was... en dat ik terug kon kijken op een wedstrijd die, uh, waarvan ik zelf vond dat ik het goed had gedaan... en waar ook mm. geen gekke dingen in waren gebeurd. Dat is natuurlijk niet een hele moeilijke wedstrijd. En ik was over het algemeen over de beslissingen die ik heb genomen uh, ja, ah. wel tevreden. Ik ga ja. de beelden allemaal nog terugzien om te kijken uh, ja, hoe ik dat heb gedaan. Maar ja. voor nu is dat gevoel nog steeds wel goed, ja. En wat, en wat, zei, wat zei de scheidsrechter tegen je van dat duel? Uh, bedankt voor de samenwerking. <laughs> bedankt voor de samenwerking en that's it. Uh, een goede nee, nee, Hij zei natuurlijk dat het goed was gegaan. Ja, gelukkig. Ja. Dus wat, wat krijg jij financieel voor zo'n wedstrijd? Um, gewoon dezelfde vergoeding als die kinderen dan met hun voetbal krijgen. En dat is? Um, ik geloof 25 euro of zo. En daar ben jij bereid de vlag voor vast te houden? Ja, zeker. Ja? Want de eer is groter dan het bedrag natuurlijk. Absoluut, ja. ja. En mag je dan ook je, je, je eerste officiële outfit houden? Nee, nee het is allemaal uh, eigendom van de KVB, dus je leent Ach. het eigenlijk. Dus je hebt geen enkele herinnering behalve uh, de afschriften van, uh, van de, de bankrekening? Nou, en um, uh, behoorlijk wat krantartikelen inmiddels. Oh, ja. En interviews en foto's, ja. dus uh, ja, die uh, verzamelen we allemaal. Ja. Ja. En, en waar ga je, waar ga je binnenkort uh, vlaggen? Ja, dat is een goede vraag. Dat hoop ik dinsdag te horen. En van, dat... van de KNVB, uit Zeist. Ja, wij krijgen altijd dinsdagmiddag om 12 uur een uh, mail binnen... waarin uh, de aanstellingen voor volgend weekend uh, bekend nee. zijn, bekend worden gemaakt. En ik hoop eigenlijk dat ik uh, dat dinsdag hoor... want dat zou betekenen dat ik volgend weekend nog een keer aan de bak mag. Ja, ja en da daar reken je ook wel op uh, aan de hand van de recensies? Ja, wel een ja. beetje. Ja. En wie begeleidt jou vanuit de KNVB? Wie is dat? Is dat uh, de, meneer Van Egmond zelf, de hoogste baas van de scheidsrechters? Nou, die is natuurlijk wel heel erg nauw betrokken, uh, naast Gerrit Verwoord ook. En, uh, maar Nicky Siebert en Adrian Inia, die, uh, ja, die, die zijn het dichtstbij, zeg maar. Ja. En, en Nikki Siebert is daarbij, mijn coach, die me eigenlijk het hele traject dit seizoen door ja. heeft geleid. Zeg, wat is jouw ultieme doel? Wat wil je bereiken in betaald voetbal? Nou, uh, op heel korte termijn is dat natuurlijk nu in eerste instantie mijn tweede wedstrijd... en vervolgens mijn promotie naar de masterclass, wat zou betekenen dat ik mag blijven in, de, in, in betaald voetbal... En uh, ja, dan op de wat langere termijn is dus de Eredivisie toch wel mijn doel, ja. Ja, en uiteindelijk gewoon een keer de baas zijn, echt hem, vanaf de middenstip. Nee, nee, nee, dat is geen optie. Niet, dat lukt niet, dat mag niet in uh, nee, er zijn twee. Uh, Twee absoluut uh, verschillende vakgebieden, zeg maar. Uh, twee ja. verschillende specialisaties. Dus ik heb gekozen, oh, ja, nou daar blijft het dan aan het wijn. Oh. Nou ja, het is al uh, mooi dat je deze weg uh, kunt bewandelen. Ik, uh, ik wens je veel plezier dinsdag als de mail geopend wordt... met je volgende wedstrijd. Ja, hartstikke ja? fijn, dank u wel. Dag. Goed, dag. Nicolette Bakker. Ondertussen denkt u misschien... hey mij was Kees Priem beloofd, de hoofdgast dit uur. Ja, we hebben even moeten zoeken, maar hij is uh, opgedoken in Valkenburg. <laughs> dag, uh, meneer Priem, goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Uh, bij de Amstel Gold Race uh, uh, natuurlijk, hè, thuiswedstrijd uh, zo ongeveer. Hoe is de sfeer daar? Nou, heel goed Iedereen zit er lekker op het terras, dus het is heel goed uh, om hier te vertoeven. Ja, het is een prachtig weer natuurlijk. Althans hier te Hilversum en omstreken, dus ik neem aan dat die zon ook in Valkenburg schijnt. Ja, het schijnt uh, volop hier, dus ik denk dat het is eigenlijk een beetje te mooi weer om te, om te fietsen. Ja. Is dat zo? Is het een mooi weer? Nou ja, we zijn gewend eigenlijk kou te tosseren. eigenlijk. Amstel Gold Race is eigenlijk toch, over het algemeen moet het een beetje koud zijn eigenlijk. Je had daarom denk ik vandaag wat Italianen van voren zien. Ja, dat zijn de, dat zijn de mooie weerrijders. <laughs> ja, daar komt het op neer, ja. ja. En Robert Geesink, zouden we die nog zien vandaag? Laten we speculeren. Ik hoop het, ik hoop het. Het zou heel goed zijn dat het Nederlander een beetje... In de voorste linie eindigt en dat die keer kan halen voor de overwinning en dat, dat heeft Nederland gewoon nodig. Ja. Kees Priem, dat was, uh, is de man uh, die uh, jarenlang uh, zelf uh, gekoerst heeft. Dan denken wij aan de periode uh, meneer Priem vanaf 19 half, halfweg jaren half 70 zo'n beetje. Ja, 370, ja, vanaf ja 73. Ja 73. Uh, ja tot aan ongeveer. Uh, ja, ik denk uh, ik heb uh, 15 jaar beroepszender geweest, dus ik. Ja. Ik heb alles wel een beetje gezien eigenlijk. Dus ik, heb, ik fiets van mijn veertiende en ik zit nu, ben nu zestig jaar... dus ik zit nog in de wielersport. Dus, uh, nog weet steeds, je wel hè? Een ja, later ploegleider. Wat is, wat is de eigen herinnering aan de goldrace? Is die er? Mijn herinnering is eigenlijk... ja, ik was eigenlijk maatje van Jan Raas. Dus uh, ja, dan, wij gingen altijd voor de overwinning. Dus dan weet je wel uh, hoe vaak uh, je hier uh, ja, toch een feestje hebt gebouwen. Ja, maar ja, de naam Jan Raas noemen... dat is ook natuurlijk uh, de, de, de ploeg van Peter Post. He, de gouden rallyploeg zo... In dit, dat stuk van de jaren 70. Ja, ja maar ja, we zijn begonnen eigenlijk in de tijd met Friesel. Uh, en daar heeft Jan eigenlijk de eerste overwinning gehaald ja. in de tijd. Toen reden we eigenlijk tegen uh, de klem Peter Post zal ik maar zeggen. En dat is, later is het eigenlijk uh, een rallyploeg geworden. Ja. En daar heb je eigenlijk uh, de laatste vier overwinningen behaald. Zeg, als u daar nu op terugkijkt, hè, want die rallyploeg, daar zat wat in. Hè? Want niet alleen Raas en zoete melk, maar ook, uh, ik, ik meen, uh, Kneteman. Uh, Johan van der Velden natuurlijk niet te vergeten. En die Kuiper. Ja, wat eigenlijk alles in huis wat dat we moesten hebben. Dus ja, uh, altijd maar één. Leo van Vliet zat er ook bij, die is nou uh, ja. Uh, organisator. Ja, wat eigenlijk uh, iedereen die eigenlijk uh, Amsterdam Gold Race uh, reed, die kon eigenlijk in principe wel winnen. Ja. Maar ja, Jan, Jan was eigenlijk de beste op dat moment, dus die, uh, ja, die reed dan ook iedereen voor. Ja, het is gek dat je... Je hoort niks meer van Jan. Althans, de buitenwereld niet, hè? Nou ja, hij heeft het, hoeft in de, hij heeft het op na zijn zin. En ik denk ook dat hij wil op die manier uh, eigenlijk zijn leven leiden. Dus ik denk dat hij dat ook recht op ja. heeft. Nou ja, uh, hij is heel anoniem geworden, hè? Na zijn breuk met de Rabobank uh, heeft hij zich... ik meen misschien wel in Zeeland ook teruggetrokken op, op de stellingen waar hij vandaan komt. Ja, nou, hij, hij doet zijn eigen ding en uh, ja, daar hij, uh, huh? voelt hij zijn eigen goed mee. Ja, u ik u spreekt hem nog wel? Ik spreek hem vaak, ja. Ja? Vaak ja. zelfs? Ja, gewoon uh, wanneer we elkaar een keer nodig hebben, dan ja. uh, weten we elkaar en te vinden. Waar praten jullie dan over? Ja, over de tegenwoordige tijd en de vroeger eigenlijk. Ja. Ja, over de leuke dingen. Ja, wat, wat, wat, wat, wat vonden jullie leuk? Uh, want het was ook natuurlijk hard werken en, en, en je t, uh, het snot voor de ogen fietsen. Het leuke was dat we natuurlijk zelf altijd uh, de, de wedstrijd in eigen hand konden nemen. Iedereen die wachtte vaak totdat wij eigenlijk uh, de tactiek gingen bepalen. En dan, ja, ja, dan was het eigenlijk uh, meestal achter de feiten... omdat wij eigenlijk, uh, uh, toch de sterkste waren. Ja. Ik laat u even... Uh, u kent het wel hoor. Maar ik neem u even mee naar etappe 10 van Rochefort naar Bordeaux. Ja, dat is goed. En? daar zit u. Jan Raas in zijn goede trui. In vijfde positie. We gaan nu kijken wat het wordt met die sprint... Wie zal het halen? Het is Kees Priem die wint. En Jan Razer, het de achtste etappe tegen voor Nederland. Ongelooflijk! Etappe 10, dankjewel. Jean Nelissen. Etappe 10 in de Tour de France. Dat is een hoogtepunt, natuurlijk, hè? Etappe winnen in de Tour. Ja, zeker altijd de hoogtepunt. Uh, ja, er zijn mm. altijd in die tijd zeker, want we wonnen eigenlijk elf etappes lopen. Ja, dat was elke dag. Uh, maar ja, Peter Post hield ons wel scherp. Want voor hem was het s'avonds eigenlijk al over. Dus, dan keek hij al naar de andere dag. Dus we hadden niet zoveel tijd om ervan te genieten. Nee, maar misschien nu later wel. Uh, wat is dan het idee als je, als je zo'n fragmentje terughoort uit 1980? Wat denk je dan? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk als je die, die herinneringen weer terughoort. Uh, eh, dat is gewoon. Eh, ik was eh, hmm. van de week, Vorige week hebben we de wereldkampioenschappen nog gehouden in Apeldoorn en daar was hij die Merckx deed de opening. Ja, en dan zie je dat. Eh, ja, ik heb hij dan een keer geklopt in, in de Tour de France ook in Brussel. Nou ja, dat kwam dan ook weer een keer te sprake. Er ja, zijn altijd wel leuke dingen die, die dat dan dat weer boven water komen eigenlijk. Ja, is is, is het winnen van een tour-etappe zo ongeveer het hoogst bereikbare? En ja, dat is wel voor dat moment wel... waar eigenlijk het hoofd bereikbaar is... is eigenlijk dat je natuurlijk gezond blijft in Pelletorren. En hoe langer je het volhoudt, hoe beter het is. En het is niet dat je één keer gewonnen hebt... dat je dan eigenlijk een, een goede wielrenner bent. Nee. Het is belangrijk dat je elk jaar eigenlijk je overwinningen behaalt. Ja. Ik, in de voorbereiding op dit gesprek heb ik eens een beetje rondgegoogeld. Ik zag dat u twee etappes hebt gewonnen. Eén in 1975 en één die we net lieten horen in 1980. En er staan daar toch wel een paar tours. De Tour de France is achter uw naam, maar u rees je niet uit, hè? Nee, want ik, ja, ik, ik had altijd het idee, nou, ik kan bij de 14 dagen uh, heel goed mijn best doen. En ja. eigenlijk het uh, maximum eruit te halen. En dan die laatste week kon ik gewoon niks meer verdienen, zeker in die tijd niet. En als ik dan terugkwam en ik ging naar de bakker en ik moest uh, brood halen... en ik zei, ik, ik rijd de Tour uit. Ja, daar kreeg ik toch geen, geen, geen brood voor. Dus ik denk, bij nou, de 14 dagen heb ik het wel gezien. Ja. Dan kwamen de bergen en dan was het afgelopen. Ja, wij reden eigenlijk het, uh, ja, wij, wij deden eigenlijk het, het, het zware werk in het voortraject ja. en dan hoefden die andere jongens eigenlijk niet te werken, dus wij knapten eigenlijk de eerste veertien dagen alles op en da daardoor konden die andere jongens eigenlijk het heel lang volhouden. Ja. Um, en een prima vraag aan onze gasten uh, in de perstribune altijd uh, na hun sportmoment van de afgelopen week. Wat was het voor u? Uh, ik denk aan Silara eigenlijk die, uh, ja, die heb eigenlijk. Uh, Ongelooflijk goed gereden eigenlijk. Het is jammer dat hij niet gewonnen heeft. En ik denk dat hij, hij had de benen wel en eigenlijk uh, de conditie wel om te winnen. Alleen hij heeft van ploeg veranderd. En dan zie je eigenlijk dus dat, dat er een aantal mankementen naar voren komen. Die, doordat hij eigenlijk net die etappes niet wint, of eigenlijk die wedstrijd niet wint. Nee, nou we kunnen even luisteren. Hij dan wat ik kon. Um, more than that, denk ik. Uh ja was niet mogelijk. I mean, I have two legs. They they pedal and uh, more than this power I didn't have in the legs to make other difference. I think for sure I was riding today for the win. But uh, tactic wise is, I mean, I couldn't change things. Nee, uh, hij deed wat hij kon, uh, zegt Cancelara. Twee benen heeft hij en die kunnen trappen. Dat weten we. Uh, harder kon niet. En natuurlijk ging hij voor de overwinning. Maar ja, tactisch gezien uh, was er niks te veranderen. Dat, uh, dat hebt u ook gezien, omdat u ook als ploegleider kunt kijken naar zo zoiets, als nou, ex-ploegleider? Doordat door hij natuurlijk van ploeg veranderd hebben ze, uh, nie, ja, niemand kent hem zo goed als Bjarne uh, Ries. En ja, het is heel belangrijk hoe de renner in elkaar zit en dan moet je als ploegleider goed weten uh, ja, waar zijn zwakheden zitten. En dat was eigenlijk uh, het niet eten in de Ronde van Vlaanderen, daardoor is hij eigenlijk stuk gegaan, niet eten en niet drinken. En Parijs doorbij heeft hij eigenlijk, ja, eigenlijk niet kunnen afmaken... doordat hij eigenlijk geen, geen goede ploeg had. Niet voor Parijs doorbij eigenlijk. Nee. Maar ja, bij, bij een wielrenner die niet eet en niet drinkt, denk ik... Van wie is dat dommigheid dan? Nee, dat is gewoon een renner die, die op kop rijdt op dat moment. En zijn ploegmaat, of een, waar hij mee voorop is, die, die neemt de kop niet dan doe je eigenlijk geen tijd uh, om, om, om te eten. Mm. En dat, dat schiet er eigenlijk bij in. En dat is eigenlijk ja, gewoon uh, die domme, dat is, ja, Je wilt eigenlijk zoveel mogelijk kilometers uh, wegrijden... en zo hard mogelijk uh, rijden. En zodra je uh, gaat eten, ja, dan kun je eigenlijk niet zo hard rijden. Dus oh, ja. daardoor doe je eigenlijk niet die moeite om, om te gaan eten. Nee, maar met Philippe Gilbert had de ronde wel een prachtige winnaar hè, vorige week. Twee weken? Oh, wat net was vorige week, hè? Ja, dat weet niet dat meer. was van de week. Ja, dat is van de week, ja. ja. ja. Goed. kom zo bij u terug in Valkenberg. Eerst okay. eens even luisteren naar wat er deze week op het antwoordapparaat te melden viel. Wat u aan klachten, loftuitingen en vragen hebt over de media. Deze boodschappen deze week. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden... Neem dan contact op met Pax via perstribune.omroeppax.nl. Of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. Ik word helemaal doodziek van alle herhalingen. Ik word helemaal echt doodmoeven. Jongens, doe eens iets aan die Lucille Werner. Wat is dat mens, een ramp? Ik word helemaal doodziek van alle herhalingen. Ik word helemaal echt doodmoeven. Ik zie de hele avond spotjes van help Japan, help Japan, help Japan. Er zijn om tijd zijn er acties op de Nederlandse TV om geld in te zamelen voor dit soort rampen. Maar mijn bezwaar is dat je nooit hoort wat geld gebleven is en wat ermee gedaan is. Ik word helemaal doodziek van alle herhalingen. Ik word helemaal echt doodmoedig. Ik erger mij aan de zondagnacht. Oude mensen plegen nou eenmaal wat vroeger wakker te worden. En als ik dan de radio aanzet om vijf uh, uur, half zes, zes uur... hoe oh, laat ik me wakker word, dan krijg ik BNN en dan gaat het onveranderlijk. ...over of je lekker gefreien hebt... Uh, ...altijd over neuken, spuiten en slikken. Kan dat niet anders? Voor mij is nog altijd de zondag een christelijke dag. En ik heb toch het idee dat er meer mensen zijn... ...die nog steeds christelijk zijn in Nederland... ...en die zich daar misschien dan ook wel aan ergeren. Waarom heeft men ooit... Die zondagnacht aan BNN toegewezen. Daar ik denk dat de doelgroep dan allang, laveloos of niet, op één oor ligt. Max antwoordapparaat 035-677-6001. Nou, die laatste boodschap uh, vinden we interessant. Het gaat dus allemaal over het uh, programma Lust van BNN. Het is sinds september vorig jaar te beluisteren. Het programma kwam op de plaats van Avro's nachtdienst. En Lust klinkt toch heel anders, Luister. Porno. Porno. Porno is de bom. Ja. Kijken, masturberen, seks op hebben. Oh, oh ja, maar dat vind ik zo nasty. Oh, ik kijk gewoon op die sites. Heerlijk. Ja, is ook Goed. leuk. Nou, is niet zomaar, want het uh, programma wordt gepresenteerd door dezelfde persoon als Spuiten en Slikken. Sarayda daar, Groenhart, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Sarayda, half halfjaartje bezig. Um, herken je deze reacties? Hoor je ze vaker? Natuurlijk horen we die reacties ook wel eens. Nu moet ik er wel meteen even bij zeggen dat uh, de laatste mevrouw op het, uh, het uh, andere apparaat uh, uh, heeft het over vijf uur half zes ochtends. Ik denk dan niet dat ze mijn programma heeft, gehoord, want het is van één tot vier zaterdagnacht. En van vier tot zeven is mijn collega. Luc uh, neemt het dan over. En zijn show gaat, gaat nooit over seks. Maar over dingen als je favoriete vakantieplek. Um, uh, wat wilde je worden als kind. En dat soort iets, iets, iets, iets mildere onderwerpen. Dus, nou. dus, maar ik snap natuurlijk wel wat die mevrouw bedoelt. Dat nou, probeer je de rekening mee te houden? Uh, Um, met de klachten. Nou ja, Radio 1, wat die mevrouw zegt... Uh, dat is toch een ander soort zender. Er zijn mensen voor wie de zondag uh, begonnen is... met uh, yeah. de, de religieuze gevoelens die daarbij horen. Ja, ja, nee, ik probeer absoluut rekening te houden. Toen ik dat programma uh, kreeg in september... Uh, je zei net ook al, ik presenteer onder andere ook het programma Spuit en Slikken en dat, dat zit toch uh, heel anders in elkaar als het gaat om tone of voice. Misschien dat er een deel van de onderwerpen die in Spuit en Slikken langskomt, uh, ook in lust langskomt. Jij hebt net een fragmentje over porno, nou dat is een typisch voorbeeld uh, van iets wat ook bij Spuit en Slikken komt. Maar we hebben drie weken geleden ook een fantastisch leuke show gehad, bijvoorbeeld over verliefdheid. Ja. Dus, dus wij trekken het het, het, het wordt veel breder getrokken en de tone of voice is anders. De manier waarop het onderwerp benaderd wordt is, is ook anders. Um, dus wij houden zeker rekening. Absoluut. Nou ja, uh, het, het is natuurlijk een brutaal programma, daarom ook uh, van BNN. Maar past het niet beter op 3FM, waar je de doelgroepen uh, kunt bereiken, uh, beter dan op Radio 1? Ja, ik snap, ik snap natuurlijk dat je uh, die vraag stelt, want 3FM is natuurlijk de jongere radiozender. Maar ik vond het juist een mooie uitdaging... en ik ben ook dankbaar dat ik die kans heb gekregen... om te kijken of onderwerpen die ons allemaal aangaan... want het gaat over liefde, relaties en seksualiteit... Niet jeugdgebonden? Gaat... Nee, absoluut niet. Ik vind het fantastisch. Wij hebben soms in de show... We hebben bijvoorbeeld een aantal weken geleden een show gehad over monogamie. En dan, en, dan, en dan belt er een vrouw van 70 die vertelt hoe zij dat ziet. Is de mens van nature monogaam of niet? Uh, welke plek krijgt monogamie? in het dagelijks leven. En daarna belt er de Marokkaanse jongens op Ik vind dat fantastisch. En die reageren op elkaar. Ik vind dat de toegevoegde waarde van het programma als lust. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want daarmee verbreed je, als het ware, je doelgroep... waar die mevrouw net over spreekt... die dan blijkbaar in de ogen van die mevrouw dronken... elders in de stad of platteland in schuren vertoeft. Ja, maar ik snap natuurlijk... zij legt heel duidelijk uit. Ik heb een religieuze achtergrond... Um, maar, maar vanuit dat vooroordeel... ik denk niet dat zij ooit echt geluisterd heeft. Als zij zegt, ik, ga om, ik doe om half zes de radio aan... en dan mm. is er weer BNN. Dan ja. is mijn collega inderdaad... maar die heeft het nooit over seks. We maken ook altijd grapjes. We hebben het laatste kwartier van mijn show... en het eerste kwartier van zijn show doen we samen. Tussen kwart uh, voor vier en kwart over vier. En, en hij, is, hij is de braafste... en daar, la, daar lag ik ook altijd... waar, hij is de braafste bnn uh, radiomaker die ik ken. En dat vind ik hartstikke leuk. Dat gaat ook samen, dus... Ik denk dat het, ik snap, ik snap het wel, maar ja, het, het gaat ja. natuurlijk om hoe, hoe erg ga je, je ja. bekijkt vanuit de beperking. Die mevrouw die heeft zo'n beeld, jongeren die liggen zaterdagnacht blaaseloos op één hoor. Dat is niet zo. Als je nee. de show zou luisteren, zou ze horen dat het niet zo is. En, en ze rijden, je was er afgelopen nacht ook op één? Toevallig heb ik deze week... Ach, ik heb, al heb je uitgeslapen? Al, nee, nou ik heb niet uitgeslapen. Nou, Doorgeslapen? Uit, ik heb uh, al een hele tijd last mm. van mijn stem. Ik weet, jij kent natuurlijk mijn, mijn oorspronkelijke stem. Mij nou, maar ik vind deze stem ook heel prettig klinken op de radio, <laughs> zou ik zeggen. Maar misschien niet voor dit tijdstip. Dat zou kunnen. Nee, nee, ik heb echt ontzettende stemproblemen. Dus mijn lieve collega Simone die heeft vanavond oh, ja. de show uh, overgenomen voor mij. Ja. Nou, uh, ik zou zeggen, hopelijk is dat dan snel voorbij... en uh, kun je weer aan de slag op Radio 1, zaterdagnacht, van 1 tot 4. Volgende week. Ja, Veel volgende lust volgende week uh, en liefde. En ja, wie het niet mooi vindt, die moet, die moet de aan- en uitknop uh, maar toucheren... of een andere zender opzoeken. Absoluut, maar ik wil ook even van het moment gebruik maken nou. om luisteraars uit te nodigen... Om Ga het beluisteren het is met, een open, met een open blik, ja, ja. Nou ja, blik en een open oor. Want het, het gaat echt niet alleen over porno. Het gaat over, over liefde. het gaat over monogamie... het gaat over verboden, ja. liefdes. Ja. Het, het gaat over het leven, het gaat over angst. Ik hoor het. Ik dank je wel. Uh, en ik wens je een mooie zondag. Zodra je dag, Hoenart. Ja, dag. Ja. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001 Meele een... hele kanaal Ja, ik weet het. Westtribune.omroepmax.nl Ja, collega Hans Hoogendoren. Veel gehoord. Mensen op Radio 1. Allemaal jingels en uh, pingels. Kees Priem in Valkenburg. De vroegere wielrenner. in De jaren 70, jaren 80. Later ploegleider bij TVM. In Valkenburg, meneer Priem. Uh, mag ik even met u terug naar 1998? Dat mag. Dat mag, hè? Daar wordt u natuurlijk altijd mee geconfronteerd met die uh, zwarte Tour de France. Toen u daar als ploegleider van TVM in de Tour de Dopage verstrikt raakte... en met uw ploeg ook de Tour uh, moest uh, verlaten. Hoe kijkt u nu vandaag, 2011, terug op die periode? Wat denkt u dan? Ja, ik denk gewoon we, denk we, ja, de oneerlijkheid uh, die je gewoon in het leven uh, tegenkomt. En, ja Gelijk hebben en gelijk krijgen, dat zijn twee verschillende dingen... En, ik heb één ding besloten om uh, niet achterom te kijken en vooruit te kijken. Ja, en, uh, ja gewoon, uh, dat gebeurt een keer in je leven. Maar iedereen weet natuurlijk op het moment dat de naam Prim of TVM valt... dat daaraan gedacht wordt. Hè? Dat, dus dat blijft er altijd omheen zitten. Daarom heb ik, eh, ook niet, ben ik ook niet met de pakken neer gaan En ben, heb ik eigenlijk teruggevochten voor het onrecht wat, uh, wat op dat moment uh, je is aangedaan. En ik wou eigenlijk uh, niet op die manier eigenlijk, uh, uit de wielersport stappen. Nee. Want u bent tot een voorwaardelijke straf veroordeeld destijds, hè? 2001 was dat, meen ik? Ja. Is dat nog steeds, vindt, u dat, vindt u dat erg dat dat gebeurd is? Ja, de oneerlijkheid vind ik heel erg uh, ja. Je, je wordt als slachtoffer daar neergezet en je, ben, je, je hebt geen keus. En, uh, er wordt gewoon over je, veroordeeld, je, je geoordeeld. Ja. En dat, is, dat is gewoon... Uh, ja, dat is eigenlijk, uh, je, hebt, je hebt niks te zeggen. Je, je wordt van de straat afgeplukt en uh, ja, je wordt gelijk veroordeeld op, uh, op wat, je, wat je niet gedaan hebt. Nee, Dus u, u houdt tot op de dag van vandaag vol. Uh, ze hebben wel uh, dingen gevonden, sporen van, maar dat, uh, dat hoort niet bij ons, bij TVM. Nee, nee, nee. nee. Ik ben heel, daarom ben ik ook in die tijd heel sterk geweest, omdat je er niks mee te maken hebt. En uh, daardoor was ik, uh, heb ik ook teruggevochten. En ja. daar heb ik ook uh, de Tour de France. Ik, ik word, word iedereen uh, goed ontvangen en iedereen weet ook wel hoe het zit. Ja. Dus wat u betreft, uh, daar begon een nieuw leven. Want het was einde ploegleiderschap toen uh, bij TVM. Hoe pak je dan de draad weer op? Hoe, hoe hervind je het uh, actieve leven waarin je graag actief wilt zijn? Gewoon, nou, gewoon, ja, ten eerste wou ik zo niet neergezet worden. Dat was eigenlijk de drijfveer om eigenlijk verder te gaan. De mensen die om me heen waren, nou, die, die hebben me daar ook in gesteund. Ik heb eigenlijk, denk uur in de week gewerkt. Gewoon dag en nacht om terug te knokken, om het onrecht eigenlijk recht te zetten. En tot, dat is eigenlijk tot op heden eigenlijk allemaal redelijk goed gelukt. Hm. Want wie, wie heeft u dan de reddende hand uh, geboden na die uh, toch op zich inkzwarte periode? Wie was dat? Nou, je, je hebt natuurlijk een aantal mensen die, die, die, uh, die achter je staan. Uh, dat was een, een Derek Lips, die, die, die, die echt heel, uh, heel hard voor me geknokt heeft. Wie, wie is dat? Want uh, u is kent dat eigen, De eigenaar van Libema. Uh, nou, die hebben heb het ook gelijk... Uh, en er waren ook een hele hoop politiekers die, die, uh, ja, die ook eigenlijk direct eigenlijk, uh, gezegd hebben van nou hier gaan we iets ja. voor doen. En die hebben ook uh, ja, eigenlijk gewoon heel hard gewerkt om, om het recht te zetten. Ja. Alleen sommige dingen kun je gewoon niet recht zetten, want die zijn al gebeurd. Ja, wat het, het, ja, ik bedoel, het imago is uh, besmeurd, zal ik maar zeggen. En dat moet je toch weer van je afzien te, te poetsen. Hè? Het zijn de veren die je droog moet schudden. Ja, maar is, kijk, als je clean bent, dan is dat niet zo moeilijk. Kijk, als je iets... Uh, en je, je, zou, je zou echt iets gedaan hebben of je hebt er iets mee te maken... Kijk, dan kun je dat niet. Maar omdat je gewoon, ik, ik, als je niks te verwijten hebt, je, je, je hebt jezelf niks te verwijten... dan is dat... Uh, heel, ja, heel ja. anders. Ja. Maar dan moet, je, dan moet je de weg terug inslaan... en toch weer iets gaan doen wat met dat wielrennen verwant is. Wat is dat in uw geval geworden? Nou, ik ben, uh, ben gelijk opgezet. Ik heb eigenlijk gelijk uh, een service-systeem opgezet. Het uh, uh, service-systeem heet uh, nu op dit moment Simano Service. Wat ik opgezet heb. Uh, dat doe ik op dit moment uh, doe ik uh, 200 wedstrijden per jaar. Ik werk voor de Olympische Spelen. Ik werk voor uh, UCI. Huh? Uh, ik werk voor de Tour de France, eigenlijk voor iedereen. Ja, maar nou iets preciezer. Uh, wat is de Shimano-service? Nou, die, uh, dat zijn auto's die zitten in elke wedstrijd. Dus ook in elke wedstrijd die, uh, hebben ze die nodig. Hmm. Die zijn ook verplicht vanuit uh, reglementen. Dat zijn de neutrale wagens? Ja, zijn de neutrale wagens. Die, uh, die worden ingezet wanneer het 10 seconden is, bijvoorbeeld, gaat er een motor achter. Ja. Wanneer het uh, 30 seconden is, gaat er een auto achter. Uh, en wanneer het anderhalf minuut is, mogen pas de ploegleiders... Bij hun renner komen. En Wij voorzien ze van materialen en we voorzien ze van drank en eten zodra ze dat eh, tekort hebben of ja. ze hebben problemen met de materialen. Nou, u noemde ook Olympische Spelen en uh, de UCI. Wat, wat doet u uh, voor, die, uh, voor die organisaties? Wij doen alle wereldkampioenschappen uh, uh, we verzorgen. En we doen de Olympische Spelen, doen wij ook uh, alle wedstrijden, alle wielerwedstrijden, ja. verzorgen we daar ook bij. En moet je dan weer vooral denken aan eten en drinken, wat u net zei, in het kader van de shimano netwerk. Nee, vooral, vooral om uh, materialen. Vooral oh. de Shimano, maar eigenlijk de materialen die aan de fiets zitten. Dus, uh, wanneer nee. iemand een lekker band heeft, of hun derailleur is kapot, of de, de, de, de, de, zijn stuk, dan worden die door ons eigenlijk vervangen. En betekent dat dat u zelf dan ook in de koers meerijdt of laat u dat dan ander over? Ik laat het een ander over, ja. ja? Ik, ik zorg wel dat zo iedereen op de goede plek rijdt. dat dus iedereen op de goede plek uh, moet rijden en dat ze daar op de goede plek komen. Uh, want het is het continu schuiven in de, de wedstrijd. Dus dat, dat de auto's en de motoren op de goede plaats rijden om zo goed mogelijk uh, assistentie te verlenen. Ja, ja. Maar ho, hoe voelt dat uh, als je ploegleider geweest bent om dan uh, laten we zeggen, meer aan de kant van de organisatie terecht te komen... in plaats van de belangen van een één ploeg te behartigen? Het is eigenlijk uh, ja, mooier, omdat je, je hebt niet zoveel uh, vijanden hebt. Iedereen is eigenlijk je vriend. Omdat je iedereen moet helpen. Je bent neutraal, dus je, bent, uh, je hebt een neutrale functie. Dus je, bent, je moet voor iedereen klaarstaan. En dat is eigenlijk, uh, ja, iedereen moet ook op je kunnen rekenen. En dat is eigenlijk, uh, ja, je hebt meer met materialen te doen als met trainers. Ja. En op dat moment heb je, ja, ben je minder kwetsbaar. Ja, ik wou zeggen, dat moet na zo'n periode wel prettig aanvoelen. Hè? Als je eerst als een soort paria wordt behandeld, door, door, door, door mensen die erbij horen en dan nu de grote vriend zijn, permanent? Permanent, ja. ja. ja dat is zowel in de Tour de France, de Ronde in Italië. Ik hmm. heb vorig jaar de Ronde in Italië naar Nederland gehaald. Ja. Nou ja, dat is gewoon omdat je de kennis hebt en, en, en de mensen kent. En op die manier kun je die grote evenementen naar, naar Nederland halen. Ja. Ik, ik bezoek u dadelijk graag nog even via de lijnverbinding Hilversum-Valkenburg... Uh, om nog wat door te praten. Als er, als er mensen zijn die zeggen, hey, ik wil wel reageren... dat kan, de perstribune.nl van Max staat tot uw beschikking. Zeker ook als het gaat om de stelling... Robert Geesink, onze getalenteerde Robert Geesink... kan uitgroeien tot de nieuwe Joop Zoetemelk. Stem, dan uh, kunnen we zometeen hopelijk... als we geen technische problemen hebben die we het eerste uur wel hadden... Uh, de uitstel gaan u doorgeven. Vandaar dat we nog niks over de radio-dj's uh, hebben, hebben kunnen melden. Komt hopelijk in orde. We gaan eens kijken, ook elders in Limburg... bij onze verslaggever, onze vliegende kiep, Jules van der Wart. Zij een uur geleden spraken we al over de Amstel Gold Race. Je bent een echte liefhebber van het wielrennen. Maar hoe komt dat eigenlijk? Niet te verklaren, moet ik zeggen. Ik kom met een gezin van negen kinderen. En uh, ja, dan zat niet echt de wielersport in. Broers en zus waren ook niet overdreven sportief. Een van mijn broers wel. Maar ja, verder zat er geen wielrennen in. Maar van kind af had ik zoiets van: nou, ik word beroepswielrenner. Punt uit. Maar waarom ben je dat niet geworden? Nou, dat heeft ook te maken met het ouderlijk gezag. Zeker in die tijd als ouders. Uh, en mijn ouders hadden niks tegen wielrennen, maar hebben me wel verboden in de zin van gevaarlijk, valpartijen en zo. Dus het was meer de angst voor uh, valpartijen dan dat ze iets tegen wielrennen hadden. En als ouders dat zeggen, dan uh, hou je eraan. Ja, maar aan de andere kant zal het wel nog een hoop pijn gedaan hebben. Jawel, maar ik heb even nog anderhalf jaar voordat ik naar het Siers toe ging op bescheiden niveau uiteindelijk toch nog wat een wedstrijd fietsen kunnen doen. Dat ik naar het Siers ging, nou dan moet je intern. Dat was van maandagmorgen acht tot uh, zaterdagmiddag drie uur, dus dan houdt het verhaal op. Dus ik heb dan nog even op bescheiden niveau wat uh, wedstrijd gefietst. Maar ja goed, het uh, uh, uh, uh, uh, doet pijn in zoverre dat je daar heel snel bij neerlegt en dan op zoek gaat naar andere dingen. En dan moet ik zeggen dat ik niet met tegenzin gevoetbald heb. Maar heb je ook nog eens een koers gewonnen? Ja, ik heb er in anderhalf jaar tijd zes of zeven gewonnen. Maar dat was dan meer, zeg maar, koersen voor mensen die ja, een baan erbij hadden, die allemaal tot vijf of tot zes uur werkten. En dan met name in Zuid-Limburg, even over de Belgische grens, even over de Duitse grens, tot Oost-Brabant, elke zondag of zaterdag hun wedstrijden hadden. En dan praat je over 60 tot 80 kilometer. Wel leuk. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, moet je dan daar ook mee stoppen. Uit die, uit die groep, de NWB, de Nederlandse Wielrenbond, zijn uh, verschillende jongens uit voortgekomen die later de overstap hebben gemaakt naar de KMWU en ook beroepsrijders zijn geworden. Wie zijn dat? Onder andere Theo van der Leeuwen heeft nog in de rallyploeg gefietst van Peter Post Hij heeft, dacht ik, twee of drie keer de Tour gefietst. De broeders van Paul, uh, ja goed, dat, dat, dat zijn een aantal jongens die de overstap hebben gemaakt. Ja, wat voor type rennen was je? Nou, ik had van alles wat. Ik kon aardig alleen rijden als ik moest. Liefst ook uh, met de wind op kop. Ik kon aardig doortrappen. Uh, in de sprint was ik niet de allersnelste, maar meestal in een kleinere groep van 7, 8 of 10 mensen. Nou, dan zat ik wel bij de eerste. Dus van alles iets eigenlijk. Ben je nog steeds een liefhebber? Ja, absoluut. Ik kan, als het moet, als ik er de tijd voor kan vrijmaken, drie uur achter de televisie zitten, om een koers te volgen. En daar kijk ik dan ook met, met heel veel interesse naar. En niet alleen het beeld wat zich voordoet, maar ook hè, hoe verloopt zo'n koers, wat gaan ploegen doen. Dus ik kijk daar ja, ook wel eens een beetje ploegleider naar. We staan in Schimmert uh, bij een café waar Zand in jouw voetbalclub uh, Schimmer zich verzamelt voor een uitwedstrijd. Ik zie allemaal wielrenners voorbij gaan, maar het zijn toerfietsen. Het is echt de dag en het weekend eigenlijk van de fiets in Zuid-Limburg, denk ik. Ja, ik ben gisteren uh, als een beetje zwartrijder een stukje meegefietst met de Toertocht. En uh, het geluk, uh, laat ik zeggen, de, aan, de, de goede aanpak die ze zeker de laatste jaren hebben gedaan, is door vier of vijf verschillende afstanden, maar ook andere routes, want anders kun je ze allemaal, hè, 12, 13.000 mensen, Kun je dus heel moeilijk kwijt op dat kleine stukje. Dus ik ben wel even gaan kijken. Ik heb een stuk meegefietst. Ik ben tegen de stroom ingefietst. Ze kwamen van links, ze kwamen van rechts. Het was en 1,5 fietsen in Zuid-Limburg. Ik moet wel zeggen dat, en dat was nogal wat commotie over de weken vooraf, dat uh, fietsers zich nogal eens misdroegen ten opzichte van de rest van het verkeer. Dat viel gisteren heel erg mee, moet ik zeggen. Ja, ik denk dat het een hele fijne dag was. Ja, vanmorgen zie je dus ook dat mensen komen kijken naar de Amstel Gold Race, maar... De helft van de mensen is op de fiets en die zullen dus ja, de hele dag in Zuid-Limburg rondtoeren om de renners een aantal keren te zien eh, langskomen. Ja, en als Limburger ken jij de weg ook goed. Hè? Als je niet vandaag moeten spelen met je amateurclub, dan was je nog een paar keer langs het parcours gegaan? Ja, dat heb ik een paar keer gedaan. Ik was ook uitgenodigd een paar jaar geleden bijvoorbeeld door de Rabo ploeg. Nou, dat geef je soms wel eens uh, gevolgen. En ik heb ooit ook in de auto van uh, Jacques Chapelle, zaliger, uh, de Amstel Goldrace gevolgd. Dat was toen Frans Maas heeft gewonnen. Maar het liefste ga ik zelf op de fiets. En als je Zuid-Limburg een beetje kent, dan is het heel makkelijk om op de fiets, rustig peddelend, uh, de renners een keer of 10, 12 te zien passeren. Is het goed weer voor de Amazon Code Ja, voor de toeschouwers wel. Voor de renners dus niet. De koers is niet hard. Het is niet of nauwelijks wind. Uh, eigenlijk voor de koers zelf zou het flink moeten waaien. En zou het nog wat regen erbij moeten, moeten komen. Dat het allemaal wat zwaarder wordt. Nou, deze koers wordt absoluut niet zwaar. En ik verwacht ook dat een hele grote groep... Uh, richting finish gaat straks. En wie wint er? Ja, kijk, de, de, de echte sterke mannen... Daar is de koers niet zwaar genoeg voor. Hè, voor een Cancellara. Ik heb ook getipt als, als winnaar. Het is iemand die van keren en draaien houdt. Uh, Gilbert natuurlijk ook. Want ja, ik verwacht dat er een, misschien 10, 15 mensen... misschien nog meer knoeren achter Kouwberg op moeten. Dus dan komt het neer op een machtsprint. En dat is natuurlijk wel iets uh, waar uh, Gilbert meestal in is. We gaan het zien, dankjewel. Graag gedaan. Chef Vergoossen. Ja, de ontwikkeling in de koers, Geolippens. We hebben de kopgroep en die hebben we nog steeds, want die is al heel vroeg in de wedstrijd weggereden. Eigenlijk altijd uh, toch wel een traditie. Daarmee houdt het peloton de zaken toch lichtelijk onder controle. Vier man weg, de Italianen Ponzi en de Negri. Een uh, Belg, uh, Thomas de Gans. En dan hebben we ook nog een Nederlander erbij van de Skill Shimano formatie, Albert Timmer. Die weet wat het is om op kop te rijden in de Amstel Gold Race. heeft hij al een paar keer eerder gedaan. De voorsprong uh, was 9 minuut 50, bijna 10 minuten dus. En is inmiddels alweer teruggelopen tot, uh, Zes en een halve minuut. Terwijl de renners inmiddels zo'n beetje het zuidelijkste puntje van het parcours. En ook het zuidelijkste puntje van Nederland hebben bereikt. Vaals. De Vaalse berg is beklommen. En dan gaat het beginnen straks aan de paar beslissende lussen. En dan is het maar afwachten wie van de favorieten uiteindelijk de goede benen blijkt te hebben. Of dat het inderdaad uitkomt wat Seth Vergoossen zojuist zei. Dat er zich een heel groot peloton straks aan de voet van de Kouwberg gaat melden. Voor die ultieme sprint van een metertje of 820. 12% procent is hij. En af en toe dan kijken we heel even de weg af... en dan zien we dat die toerfietsers af en toe omhoog komen. Daar pas zie je aan hoe zwaar het is. Bij de profs ziet het er allemaal heel anders uit. Ja. Het is een uh, vorstelijke beklimming, de Kouwberg. Sporthistoricus uh, Jurrit van der Vooren. Uh, Jurrit, je hebt wat oude fragmenten over de Kouwberg? Ja, maar ik zou eigenlijk voordat we beginnen... even je graag willen voorstellen aan iemand. Ik ben Edwin Houten, ben postbode bij TNT Post. Ik heb het geluk dat ik elke dag de Kouberg mag opfietsen. Edwin Houten dus, en een opmerkelijk man over wie Studio Sport in 2008 een filmpje maakte. Ik denk dat hij nog steeds postbode is, ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval kent hij de Kouberg als geen ander en weet ook dat er ongelooflijk veel ja. is gebeurd. Want de Kouberg is meer dan fietsen dus. Ja, de meeste mensen kennen het vooral als fietsen. En als Edwin Houten de postbode zijn wijk doet, passeert hij wel heel veel dramatische plekken. Niet alleen vanwege de wielengeschiedenis, maar ook op andere manieren. In 1922 bijvoorbeeld, zo vond ik terug in oude kranten... is er een heel zwaar ongeluk geweest met een militaire kolonne... die met een fiets naar beneden ging... maar ze mochten toen nog geen remmen op de fiets doen. En daardoor klapten ze tegen een paard en wagen aan en zijn er twee doden gevallen. Kamerdebat over geweest en volgens mij hebben ze daarna die remmen maar op de fietsen gedaan. En in 1954, nog dramatischer, 19 doden bij een busongeluk met een Belgische bus op de Kouberg. En ik kan er eigenlijk helemaal niks over terugvinden en dat verbaast me wel. Tenminste niet in de Nationale Geluid- en Beeldarchieven. Van wielrennen daarentegen bestaat wel weer heel veel materiaal en ik heb iets uit 1942 de kampioenschap van Nederland op de weg voor professionals en onafhankelijken wordt dit jaar gehouden op het bekende Kalberg Criterium te Valkenburg. Ja, 1942, dus werd tijdens de, de Tweede Wereldoorlog volop doorgeviet. Ja, midden in de oorlog. Ik heb eigenlijk van elk oorlogsjaar wel filmbeeld gevonden... van wielerwedstrijden op de Kouwberg. Ik ga ze niet allemaal uh, nou laten horen. En het is in ieder geval net als nu... trekken ze ook heel veel publiek ook in de Tweede Wereldoorlog. Mensen wilden even iets leuks doen. En in 1943 zagen ze hoe de legendarische Theofiel Middelkoop... Weilen Theofiel, daar won. Gaan even luisteren of hij dat ook in 1942 deed. Winnaar van deze zware wedstrijd wordt Brasspennings uit Prinsenhagen. Nee dus, want het was John Brasspennings die werd dat jaar Nederlands kampioen op de Kouberg. In die tijd stond die man trouwens niet alleen bekend als wielrenner, maar ook als koning der smokkelaars. En ik denk niet dat Robert Geesink ook die bijnaam ooit nog eens zal gaan krijgen. Het waren nog eens uh, tijden. Ja, die mensen hadden natuurlijk prachtige bijnaam in dat grensgebied. Twee maanden geleden, Juret, uh, meen ik met herinner werd er nog eens op de Kouberg, de Red Bull Crashed Ice. Uh, zijn er vroeger andere sporten ook uh, geweest? Er is nog een andere wintersport geweest. En daarvoor gaan we terug naar de zomer van 1978. De Kouwberg in Valkenburg is kort geleden een dubbele bobsleebaan in gebruik genomen. Waarop je met een slee van kunststof een bochtenrijke afdaling kunt maken. Die eenzelfde sensatie geeft als het echte bobsleeën. Wat een berg. Van, waar is, uh, denk jij, Edwin Houten gebleven? De postbode. Die zal inmiddels wel helemaal boven aan de top van de Kouberg zijn geweest. En aangezien hij hem beter kan beklimmen dan iemand als Michael Bogert... heeft hij nog een tip voor ons allemaal als wij ook nog eens naar boven willen. Rustig blijven tot, uh, tot zaal boven en dan aanzetten, denk ik. Maar niet, uh, niet te gauw, want dan kom je jezelf tegen. Dat was hem, hè. onze postbode. Ja, al onze beelden zijn trouwens ook terug te zien op onze website op depestribune.nl. We kijken naar uit. Dank je, uh, Jurrit uh, van der Voren. Uh, ja, rustig blijven. Kees Priem, uh, uh, wat, wat zou, als u nu een ploeg onder handen had, wat zou het advies zijn? Als ik nu een ploeg onder handen had? Ja. En ik moest vandaag meerijden? Ja. Wat zou je ik dan zou, zeggen tegen ze? Ik zou proberen zo lang mogelijk rustig te blijven. En ja, toch kijken uh, ja, wanneer, dat ligt ook een beetje... In aan welke renner je hebt. Kijk, als je een zullenber hebt of je hebt een, een hele goede. In de tijd, Michael het is een groot verschil... welke soort coureur heb je in, in handen. Ja. En als je een coureur hebt die, die het op tijd kan afmaken... Ja, dan moet je blijven wachten tot het eind. En als je dat niet hebt, dan moet je gewoon eerder binnen aan, aan te vallen. Wat, want klopt het wel wat, wat de stelling van dit uur beweert? Robert Geesink is een grote jongen, een grote wielrenner in dat peloton. Kan zelfs een nieuwe zoete melk worden. Hij rijdt mee vandaag, Geesink. Hij kan uh, een goede wielrenner worden, zeker in, uh, met zijn kwaliteiten. Uh, je hebt alleen de goede beleiding nodig en je hebt, uh, ja, de goede mensen om je heen nodig. En, ja, dan, dan kun je zo'n wedstrijd winnen. Maar het is wel zeer belangrijk dat je, dat je daarvoor ook uh, goede wedstrijden hebt gewonnen en, uh, en meegedaan hebt bij de eerste. Ja. Ja, want de, de, wie, zou, wie zou je zelf tippen op dit moment? Wie is een grote kans hebben? Uh, nou, ik denk dat het net bij de andere klassieke schat gebeurde dat je toch een outsider had krijgen. Echt waar? He? Ja, dat, dat verwacht ik wel ja, vandaag. Wat aan wie denk je dan zelf? Uh, ja, daar kan ik geen naam op plakken, omdat nee? het uh, zijn er veel meer uh, kans hebben eigenlijk. Waar je eigenlijk uh, ja, in de kanselare zou ik zeker niet uitschakelen waarom die, die rijdt uh, mee tussen de wielen. En hij kan, uh, hij kan op tijd juist de beste zijn... doordat hij op dit moment geen, geen stress heeft. En alles wat hij nu doet, ja, dat, dat is goed eigenlijk. Ja. Dus daar, dat zijn wel de renners die, die het eigenlijk wel kunnen afmaken... en ook een mirage kunnen plaatsen dat, waar niemand hem terugziet. Nee. Want uh, Philippe Gilbert won, meen ik, vorig jaar, hè? De, de Belgische uh, wielrenner... die ook de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. Dan, is dat ook een man uh, naar wie je hier nu uitkijkt... Ja, dan heb je hetzelfde probleem met Cancelar. Hij is eigenlijk de beste en iedereen kijkt naar hem. Ah, ja. En daardoor heb je natuurlijk die druk. Uh, ja, met die druk moet je wel kunnen omgaan. En dan heb je, moet je wel een hele formidabele ploeg heb je achter ja. je staan om te winnen. Want wat, wat, wat betekent dat? Wat is de druk? ja Ik begrijp wel de druk van favoriet zijn, maar hoe, hoe moet je daar dan mee omgaan? Wat zegt een ploegleider tegen zo'n zo renner dan? Nou, die renner moet je zo, uh, eigenlijk zo rustig mogelijk proberen te houden. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen door dat hij een goede ploegmaats heeft... Ja. waar hij op kan rekenen. En, uh, en als je een goede ploegmaats hebt waar hij op kan rekenen... die, die sturen de koers uh, in die danige richting ja. dat hij het uh, kan afmaken. Ja, wat ze hebben de oortjes weer in nu? Uh, ik, ik denk ik het wel, hè? He? Ik denk het wel, ja. ja wat, wat, vindt, wat, wat vindt u van zo'n discussie over die oortjes... Moeten we nou, met de tijd meegaan of moeten we zeggen... nee, het is in het belang van de koers om ze uit te laten voor de kijkers? Nou, misschien dat je één renner een oortje kunt geven, maar zeker niet iedereen. Want het, is, het is eigenlijk, bepaalt eigenlijk op een gegeven moment... wordt het meer een computerspelling. En daar, dat is eigenlijk, ja, de renners kunnen op een gegeven moment niet meer nadenken. En het, het moet toch een individuele sport ook een beetje blijven. Ja, ja want dat, dat is inderdaad het jammer. Hè? De, van de, de, de, de magie van dat wielrennen uh, verdwijnt een beetje. Zeker voor de toeschouwers als het allemaal zo geregisseerd wordt... door ploegleiders en andere betrokkenen. Ja, daarom, daarom is het veel beter. dat Er een, misschien één renner en die heeft een oortje... en die kunnen communiceren naar zijn andere ploegmaten. Uh, dan heb je meer als genoeg. En ik denk niet dat het uh, echt nodig is dat je iedereen... Uh, ja, iedereen moet geen computer worden. Dat, dat, dat nee, heeft de renner niet graag. Dat heeft niemand graag. Nee. Oké, okay, we hebben net even over Robert Geestink gehad. Wie, wie zijn er nog meer grote talenten in uw ogen van de Nederlandse origine? Ja, ik denk dat ja, er, er zijn gewoon een hoop uh, goede jongens... die uh, die eigenlijk capaciteiten hebben, maar het is een beetje verschillend in welke wedstrijd het is. Nou, na mijn rugnummers in de algemeenheid? Nou, ik denk gewoon in de algemeenheid is, is Geesing op dit moment die, uh, die, zo'n eigenlijk. Ja. Alleen ik hoop niet dat hij een keer tweede is. <laughs> en dat hij uh, wel uh, zijn ja. koersen wint. Als hij maar één keer de Tour wint, dan, uh, dan is hij toch spekkoper natuurlijk, hè? Ala ja. Joop. Ja, ja, ja, maar Joop had hem volgens mij meerdere keren kunnen winnen... wanneer ja. hij een andere ploeg had gehad. Alsmaar tweede, tweede, tweede. Ja, 1980 eindelijk eerste. Kees Priem, waar ga je de rest van de middag doorbrengen? Eh, ik ga kijken naar de jongens die op dit moment in de auto zitten... en kijken of de, alle materialen ah. goed uh, gegeven worden aan de renners. Gewoon organisatorisch aan de slag. Dat gaan we zeker doen. Ik wens u een mooie middag, Kees Priem... en bedankt voor de aanwezigheid op onze perstabine. Dank je wel. Kees Prim, oud wielrenner, oud ploegleider. En tegenwoordig namens uh, de organisatie betrokken... bij allerlei grote wielerevenementen. En ook bij Olympische Spelen. En ook bij Tour de France. Einde op het perstribune. Zometeen langs de lijn veel voetbal en de ontknoping van de Gold Race. Ik wens u een mooie, vooral zonnige zondag. Het zijn